Terug naar Nederland weer. Het Nederlandse zorgstelsel komt in gevaar doordat hoger opgeleiden steeds meer moeten gaan betalen voor zorg. Terwijl lager opgeleiden de meeste zorg gebruiken en veel minder betalen. De solidariteit waar het zorgstelsel in Nederland op gebaseerd is staat onder enorme druk. Dat schrijft het Centraal Planbureau in het rapport De Prijs van Gelijke Zorg. Voor het eerst zet het Centraal Planbureau het op een rij. Hoeveel zorg verbruikt een Nederlander in zijn hele leven van de wieg tot het graf? Van korte zorg tot langdurige verpleegzorg? Wat kost het? En vooral, wie betaalt die zorg? opgeleide, dat zijn mensen met alleen basisschool of een VMBO-opleiding, betalen 2000 euro aan zorg en gebruiken voor 3000 euro. opgeleide, dat is vanaf MBO, HAVO tot en met universitair onderwijs, betalen 4000 aan zorg en gebruiken de helft, 2000 euro. De hoger opgeleide zijn dus twee keer solidair. Ze betalen meer voor de zorg en ze gebruiken minder. Dat de zorgkosten gaan oplopen, dat staat wel vast. Door de vergrijzing en de verschuiving naar de duurdere zorg zullen de uitgaven meer dan verdubbelen. In 2040 zal een lager opgeleide 6500 euro aan zorg verbruiken, een hoger opgeleide 4000 euro. Het Centraal Planbureau stelt maatregelen voor om de zorgkosten te kunnen blijven betalen en om de solidariteit tussen de gebruikers en de betalers in de zorg te behouden. Verhoog de vaste premie tot 2100 euro. Dat leidt tot grote inkomensverschillen. Of verhoog de inkomensafhankelijke premie tot 11 procent. Dat leidt tot een gelijke verdeling. Of verklein het basispakket alleen voor de lager opgeleide. En bij ons Wouter Bos, welkom uit minister van Financiën natuurlijk en de specialist of de voorzitter gezondheidszorg bij KPMG. Uh, laten we het hebben even over dat rapport. Uh, kunt u verklaren wat het grote verschil is in gezondheid van lager en hoger opgeleiden? Ja, dat is uh, uh, het feit dat ongezond leven betekent weinig bewegen, uh, slechte voeding. Uh, in andere opzichten ook een minder gezonde levensstijl. Dat kan soms ook te maken hebben gewoon met hoeveel uur nachtrust je hebt. Op, op al die gebieden zie je eigenlijk dat naarmate de sociale-economische status van iemand lager is... en dat kun je het beste vaak meten aan dingen als inkomen en opleiding... de gezondheid ook meteen een stuk lager is. En dus de zorgkosten die dat met zich meebrengt. Ook een stuk hoger. En bent u het met het CPB eens? Want ze zeggen eigenlijk dat ja, de solidariteit van de Nederlanders... dat komt nu in gevaar. Uh, mensen die een hogere opleiding hebben... die zullen geen zin meer hebben om te betalen voor de lager opgeleiden. Hebben ze daar gelijk in? Nee, niet, niet als je het zo ongenuanceerd brengt. Ik denk dat een heleboel mensen zich gelukkig uh, voelen... door het feit dat als zij ziek worden en, en ze daar niks aan kunnen doen... en dat hele hoge kosten met zich meebrengt... dat ze dan weten dat ze daar niet in alle omstandigheden zelf voor op hoeven te draaien. Dat de samenleving als geheel zich er eigenlijk garant voor stelt. Maar... Ja, die bereidheid om voor elkaar de kosten te dragen, die kent wel grenzen. En daar, wijst, daar wijst het CPB denk ik terecht op. Hè? En naarmate je. Uh, naarmate die zorgkosten uit, uit de hand blijven lopen, en maar door blijven stijgen. Ja, dan kan het inderdaad zo zijn dat je op een grens stuit. En mensen op een gegeven moment zeggen, ja, het, wordt, het wordt me nu te veel. Want u heeft de storm meegemaakt natuurlijk, als informateur naar ja, ik was dat het kabinet weg, maar rond ik het was. Dat het, ja, het allemaal kunnen volgen. Ja. U zat dochter de kwartetten met de heren Samson en, en Rutte. En toen uh, de zorgpremie inkomensafhankelijk werd. Ja, toen ontstak ja. er een, een revolutie op in Nederland. Kun je dat, is dat niet eigenlijk wat het CPB nu zegt? Van de grens is bereikt. Mensen hebben geen zin meer om nog meer te verdelen en te nivelleren? Ja, ik denk dat het dat een illustratie was van hoe, hoe gevoelig het ligt op het moment dat, uh, duidelijk, dat, dat zo duidelijk wordt bij een kwestie... waarvan mensen in algemene termen zeggen, wij willen best solidair zijn. Op het moment dat je dat transparant maakt en heel duidelijk laat zien wie er betaalt en wie er ontvangt... en op het moment dat die, gevoel, dat die verschillen te groot worden, dan, dan kan er onrust ontstaan. Dat is gebeurd. En in die zin was dat inderdaad een, een illustratie van wat het CPB ja. hier beweert. En nu zegt Koen Teulings van ja, we moeten toch iets gaan doen, want het loopt enorm uit de, uit de hand. Ja, ja, en dan dat... moet het basispakket moet dan voor lager opgeleiden, moet dan maar kleiner om ja. het betaalbaar te krijgen. Ja, op dat punt heb ik wel problemen met wat het Centraal Planbureau gedaan heeft. Uh, strikt genomen overigens het rapport van het Centraal Planbureau, daar zult er geen maatregel of geen voorstel in vinden. Um, maar heeft de, direct... de, interview ja, bij de directeur van het Centraal Planbureau heeft gisteravond bij RTL Nieuws wel degelijk suggesties gedaan. En dat vind ik jammer, eigenlijk om, om twee redenen. Uh, ten eerste, zowel in het rapport van het Centraal Planbureau als in het interview met Koen Teulings wordt eigenlijk voorbij gegaan aan het feit dat een paar maanden geleden... Door het huidige kabinet is besloten tot de grootste ingreep ooit in de kosten van de zorg. En met name ook nog eens keer in, de, in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Daar gaat echt alles op zijn kop. Dat, dat was jarenlang een taboe, dat wordt nu ingegrepen. En ik zou zeggen, laat, laten we dat nu eerst goed doen... voor we de, de, een discussie opnieuw starten, alsof er paniek is en, en, en we opeens iets moeten doen. Nee, er wordt de komende jaren meer gedaan aan de kosten van de zorg dan maar ooit gedaan. En citeren, iedereen in de zorg is daar ook hard mee bezig. Ja, maar als ik u zelf mag citeren, u heeft een lezing gegeven waarin u heeft gezegd... Uh, over 20 tot 30 jaar zijn de zorgkosten van een gezin met een laag inkomen hoger dan hun inkomen zelf. Ja. Het wordt volkomen onbetaalbaar. Ja, dus dus analytisch, analytisch, zeg, gelijk, analytisch gelijk. zeg ik, het Centraal Planbureau heeft volkomen gelijk... dat als die kosten doordenderen, dan is dat uiteindelijk een bedreiging van de solidariteit. Maar ga nou niet doen alsof er niet net een paar maanden geleden... niet net besloten. het is tot de grootste ingreep ooit... In de kosten van de zorg. Ga niet rekensommen maken waarin dat totaal niet verdisconteerd zit, want dat gebeurt allemaal wel. En Vindt de... U, de, u zegt u van echt geen rekening houden met de bezuinigingen die eraan komen? De, de nou ja, dat is, dat, dat zeg ik niet, dat is gewoon een feit. En in die zin vind ik het een wat merkwaardige timing van het rapport. Als, als dit uitgekomen zou zijn voordat de politiek zou besluiten, of als dit uitgekomen zou zijn als de politiek zou hebben gezegd we doen niks aan de kosten van de zorg, dan had ik gezegd, nou goed, Centraal Planbureau wijst iedereen er nog eens op wat er moet gebeuren. Maar, ja, in tegenstelling tot, tot, tot wat er jarenlang aan de orde was, heeft de politiek nu een keer besloten. Ontzaglijk pijnlijk ook, om, om wel door te pakken. Dan moet je niet, vind ik, de, de paniek aanwakkeren. Dan Misschien moet je voor... juist die initiatieven de ruimte geven. Maar mag ik nog op één ander punt maar wijzen? Of, eh, dan krijg je de indruk van Teulings verwacht dan iets van, van die maatregelen. Hij zegt, ja, het kan allemaal wel zo zijn, maar de prijs van gelijke zorg, dat is de titel van het rapport. Het probleem is even groot: onbetaalbaar. Nee, eh, ik, ik, ik denk dat eh, er een groot probleem is met de kosten van de zorg. Uh, maar dat je niet de indruk moet wekken dat er niks gebeurt. Integendeel, er gebeurt meer dan er de laatste jaren ooit, ooit uh, gedaan of gedurfd is. Dat wordt nog moeilijk genoeg voor ons allemaal om dat op een beetje fatsoenlijke manier te regelen. Daar hebben alle dokters, verpleegkundigen, verzekeraars, bestuurders de komende jaren hun handen vol aan. Maar mijn tweede probleem met wat, wat het Centraal Planbureau doet, en dat neem ik ze ook in hun rapport wel enigszins kwalijk. U, u liet dat net in, in, in het uh, filmpje zelf ook zien... Er wordt gedaan alsof de enige manier om dat aan die kosten te doen is door mensen er meer voor te laten betalen of het pakket kleiner te maken. Maar dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar het anders verdelen van de kosten van de zorg. Het betekent eigenlijk alleen maar dat we minder collectief betalen en dat je meer uit eigen zak moet betalen. Maar... Als je de kosten echt omlaag wil brengen, dan, dan zijn er ook echt nog een heleboel andere dingen mogelijk. Wij, wij we weten bijvoorbeeld, om eens een heel concreet voorbeeld te geven, dat er heel veel medicijnen gebruikt worden die niet nodig zijn of die niet effectief zijn. We weten dat er een heleboel ziekenhuizen apparatuur hebben die ze allemaal op hun eigen, in hun eigen ziekenhuis willen hebben staan. Terwijl als je dat misschien op één plek hebt, wat veel goedkoper is... er net zo goed eh, medische zorg verleend kan worden. Of, of een heel ander voorbeeld. We weten dat er IVF-klinieken zijn die eigenlijk twee keer zo goedkoop werken... met exact hetzelfde resultaat in termen van kwaliteit als een andere kliniek. Maar toch kopen we nog steeds zorg, zowel bij de goede als bij de slechte kliniek. Ja. Dus laten we nou eerst al die mogelijkheden om verspilling binnen het huidige systeem aan te pakken... laten we die nou benutten voor we de toegang tot de zorg voor mensen moeilijker maken. Uw eh, partijgenoot Diederik Samsom, die heeft tijdens de verkiezingen gezegd... misschien moeten we ook wel eens een debat gaan voeren over de grenzen aan de zorg ja. voor ouderen. Want we hebben allerlei operaties, medische behandelingen... voor mensen die misschien wel niet meer de leeftijd daarvoor ja. hebben. Bent u dat ben ik... met hem eens? Ja, dat ben ik met hem eens, maar niet omdat de zorg duur is. Ik denk dat als je een debat begint over zinloos medisch handelen... en dat is natuurlijk een debat wat al heel snel ook gaat over mensen op heel hoge leeftijd... Mm. dan moet je dat debat niet beginnen omdat je zorg voor die mensen te duur vindt. Want dan geef je die mensen ook het gevoel dat ze een kostenpost zijn voor de samenleving. En dat vind ik niet terecht. En ik denk ook dat die discussie op die manier niet veel oplevert. Maar... Uh, als je er op een andere manier naar kijkt... Uh, bij een heleboel van, we, we, we, er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs ook op tafel... dat als je aan, aan oudere mensen in de laatste levensfase... als je met hen een beter gesprek voert... of ze langer willen leven met een hele grote afhankelijkheid van de zorg... van medicijnen, van infusen, langer leven... maar heel weinig kunnen doen eigenlijk in dat verlengde leven. Of dat ze ervoor kiezen om misschien niet nog een keer een ingreep te ondergaan... waardoor je die laatste twee, drie maanden ook nog krijgt maar wel die laatste reis met je kleinkind kunt maken... dat een heleboel mensen zelf kiezen voor die kwaliteit van leven... in plaats van die kwantiteit van leven. En als dat uit de mensen zelf komt, omdat ze kiezen voor kwaliteit... en ze niet wordt opgelegd vanuit politiek of verzekeraars... omdat het gaat om kosten, dan vind ik het een zinnige discussie. Vindt u dat mensen die ongezond leven, want daar begonnen we dit gesprek mee... die dus bijvoorbeeld roken, te veel alcohol drinken, te weinig bewegen, niet sporten... dat die meer zouden moeten gaan betalen? Ze blijven recht houden op al die medische behandelingen. Ik kan me, ik kan me voorstellen, misschien, misschien werkt straffen slechter dan belonen. Ik kan me voorstellen dat mensen die gezond leven, als verzekeraars daar iets voor kunnen vinden, dat ze die mensen een bonus geven. Daar kan ik wel het nodige bij, bij voorstellen. Daar zijn ook volgens mij al, al, al experimenten. Maar om, om op hetzelfde vlak een ander voorbeeld te geven waar ik zeer in geloof. Mensen die bijvoorbeeld tegen medisch advies in door blijven gaan met ongezond gedrag nadat ze al een keer medisch geholpen zijn waardoor ze binnen de korte tijd weer terugkeerden in het ziekenhuis. Dat, dat is nou een typisch geval waarvan ik geneigd ben, ben te zeggen... Nou, die, die mensen die mag je ook wel laten weten dat ze op die manier eigenlijk ja, ruimte claimen in ons zorgsysteem... die beter ingenomen kan worden door mensen die, die de adviezen van de medici wel te hard hebben genomen. Duidelijk. Wouter Bos, bedankt voor je commentaar. Graag gedaan.